Het weer, het is ongeveer 12 graden. Overdag in het westen bewolkt. In het oosten is het vooral in de ochtend vrij zonnig. Laat de kans op een enkele bui, het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Van harte welkom bij het programma. Dit is de nacht van 5 juni. Als wij allemaal het leren om in God te geloven... dat we een andere wereld zullen hebben. Een wereld waarin liefde en vrede zal overheersen. Ik denk, als de mensen veel luxe hebben, zijn er anderen die daar aan verdienen. En ik denk, de economie zou vastlopen als ze allemaal waren zo ziek was. Dan schieten ze niks meer op. En als ik dood ga, kan het leger de rest krijgen wat ik nog over heb. U hoorde enkele uitspraken van Major Boshart. Vorige week maandag was het vijf jaar geleden dat Major Boshart overleed. Hoe is het met haar erfenis bij het leger des heils gesteld? Straks een gesprek met Henk Dijkstra, directeur van het leger in Amsterdam... en werkte lange tijd samen met Major Boshart. Vannacht gaat het over personen die u inspireren. Daar gaan we over doorpraten tot vier uur vannacht. En Randy Travis die heeft daar een liedje over geschreven. Helden helpen je het goede in jezelf te vinden... Renny Travis zingt erover in Heroes and Friends. I ain't lived forever, but I've lived enough. And I've learned to be gentle, and I've learned to be tough. I've found only two things that last till the end. One is your heroes others your friends your heroes will help you find good in yourself your friends won't forsake you for somebody else they'll both stand beside you through thick and through thin and that's how it goes with heroes and I grew up with cowboys I watched on TV My friends and I Sometimes pretended To be Years have Gone by But now and again My heart Rides the range With my heroes and Friends Your heroes will help You find good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 Country- en gospelzanger Randy Travis uit 1990. Heroes and Friends in Dit is de Nacht op Radio 1. Vorige week maandag was het vijf jaar geleden dat Major u overleed. Hoe is het met haar erfenis bij het Leger des Heils gesteld? Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven in gesprek met Henk Dijkstra, directeur Leger des Heils. Um, Henk, Dijkstra, bent u wel met een, met een vermonde... Prins Willem-Alexander de Wallen op geweest? Nee, misschien komt dat er nog van, dat weet ik niet. Maar... Plaksnoor dat je erop pruitje... ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat, dat, dat kon toen ook in die tijd, denk ik. Ja. Dat was heel bijzonder. Dat was natuurlijk Beatrix uh, op ja, pad ja, met uh, ja, dat... major Boshart in. Wanneer was dat? Ja, ik denk dat dat... Het... Ja, 70. Ja, zoiets. Ja, eerder al. Dat was Beatrix toen ja, ja. vermomd? Ja. Met ja. ja, een bruik op en een bril op. Oh, oké. Okay. Ja, ja, die wilde ja, zien ja. wat dit is. Fantastisch, ja. ging ze de kroeg in. Ik... Ja. Ja. Ze heeft nog een vechtpartij, geloof ik, meegemaakt ja, ja, voor ja, de neus. Uit de neus.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 in Amsterdam. Ja, genoeg. Denk <laughs> ik. Dus ik dat het <laughs> ja, ja. Uh, U heeft ook veel samengewerkt hè, met Major Boshart. Uh, uh, uh, toe de major, uh, uh, overleed, toen de majoor overleed, was ze al 29 jaar gepensioneerd. Heb je er door? Nee, want uh, ik kwam er wel eens een wethouder ook tegen. Die zei: van, hoe is het met je baas? Wie bedoelt die nou? Dat bedoelde de Borsart, maar het was al lang met pensioen. Maar dat neemt niet weg, uh, voor degene die de Muur een beetje kennen. Ze wilden zich nog steeds graag overal mee bemoeien. Dat klinkt bijna dreigend. Nee, nee nou, dat was, <laughs> ze kon heel direct zijn. En, uh, Vertel. Dat, dat, dat, ja, het was, was ook niet altijd makkelijk. En nee? Het moest ook wel gaan op de manier, ik kan me herinneren dat... Uh, ik ben nu 14 jaar geleden ben ik aangesteld als de directeur van heel Amsterdam. Want de Muur was haar werkgebied was eigenlijk alleen de binnenstad. Er mm -hmm. is een paar mensen voor gekozen om alles wat we in Amsterdam doen uh, onder één directie te plaatsen. Nou, daar hebben ze mij naar de verantwoordelijkheid voor gegeven. Maar er kwam de weer eens in de zes weken was bij me langs van hoe uh, hoe gaat het met je? Overzie het allemaal nog wel. En er was toen. Uh, de de Muur heeft de, haar laatste uh, uh, project was de Koetelburg, waar de Muur ook is overleden. Uh, en uh, ja, in, in die tijd, dus zo'n 14 jaar geleden, verhuurden wij eigenlijk alleen nog maar de, de, de woningen die we daar hadden, omdat het het pand van het leger is. Maar Dat wat is het, het voor project dan in het kort? Daar zijn 114 uh, uh, woningen ja. waar mensen die, die vanuit de binnenstad, in de binnenstad be, bejaarden en waar wat mee in de hand is, uh, hulpbehoevende, kunnen daar gaan wonen. Want hoeven ze de binnenstad niet uit? Dat wilde de muur ook graag. Ja.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 Maar ja, bedoel je dat laatste... is al meer nou, grote venten. Ja, ja, nee, Maar nee, ja, ook, ja. Maak, maak, indruk, ik denk dat uh, ik nou ja, ervan, maar vrienden, maar je op als het kunt doen vergeten. Maar nou, je moet ook wel ergens voor staan. En dat, dat, dat, en, en, en, dat, en dat doe ik ook. Ja. En, uh, en, en het leger heeft zich. Te, uh, ja. wat, is er, wat is er veranderd sinds zij is overleden? Het, het is, we zijn natuurlijk vijf jaar verder. Wat is er veranderd binnen het Leger de nou ja, ik, ik, ik, ik zei al, de major was natuurlijk al 29 jaar met pensioen. Ja. Eh, het belangrijkste wat veranderd is... is de, de major is, is de thuiszorg begonnen. Zoveel jaar geleden in Amsterdam. op Heel klein, klein, kleinschalig. Vijf jaar geleden hebben wij het besluit genomen... om de reguliere thuiszorg af te, af te stoten... en ons alleen maar te concentreren op moeilijke doelgroepen... Waarmee, waar het mee aan de hand is. De GGD, de politie speelt daar een belangrijke rol. Mensen die overlast...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 Kan ik dat nooit meer als leger als heils alleen doen? Heb ik anderen voor nodig? Heb ik specialisten voor nodig? En daar dachten mensen. De, de major, politie in, en de. Ja, ja maar ook we hebben, uh, de GGD, de Jelly, Nick vanuit de verslavingszorg, psychiatrie, Maar Ja, Bozard dacht, ik sop dat huis zelf wel. Daar ja, heb de, ik niet in geïnteresseerd. Het was toch meer in die tijd. Het kon ook in die tijd. Het leger als heils gaat het doen. Dus we doen het zelf. Ja. Zo kan ik me als directeur tegenwoordig als van het leger als heils, niet meer gedragen. Meneer Meijman, u bent huisarts in Amsterdam. Herkent u dat? Um, de rol van van het leger is heil. Nee, maar of... ook dat de problematiek veel ingewikkelder is geworden dan, nou ja, dertig jaar geleden.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 Uh, anders gaat het dus hartstikke fout. En als we dat nu niet goed organiseren, gaat het weer fout. Zie, ziet u meneer Dijkstra ook sinds de crisis dat, het, uh, nou ja, dat er nog meer problemen zijn? Heeft nou, u het druk sinds de crisis? Uh, wat je wel ziet, is natuurlijk toch uh, helemaal, veel meer mensen gaan, gaan gebruikmaken van de voedselbank. Daar komt ook ergens vandaan. Dat mensen, uh, onzeker uh, het geld, uh, mensen raken hun baan kwijt. Er zit druk op. Uh, uh, en ik zeg altijd, en ik ga het nu weer zeggen...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 Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven... in gesprek met Henk Dijkstra, directeur van het Leger des Heils. En vorige week dinsdag werd bekend... Uh, ja, er was eerst al sprake van dat, uh, Major een, uh, dat er een straatnaam uh, vernoemd zou worden naar haar. Maar vorige week dinsdag werd bekend dat er een brug... in het Amstelveense Broersenpark de naam krijgt van Major Borshart. En volgens een woordvoerder kiest de gemeente voor een brug... omdat die symbool staat voor verbinding. Een verbinding tussen verschillende groepen in de samenleving. En daar stond Major Borshart voor. En de vraag uh, vannacht uh, voor u is uh, als volgt. Uh, Borshart krijgt een brug. Maar wie verdient er volgens u een straatnaambordje? Welke persoon heeft u geïnspireerd? En welke persoon bewondert u? En wie verdient u dus een straatnaambordje? Bellen door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Black man, born free. At least that's the way it's supposed to be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 Yeah, so falls in. Falls in. every Sunday morning you can hear the sisters sing. Op het weekend op Northy Jazz. De zangeres Rumor met Soulsville in Dit is de Nacht op Radio 1. En de vraag deze nacht is, wie verdient er een straatnaambordje? Welke persoon inspireert u? En heeft u ziet van, nou, als zou ik een straatnaambordje uh, mogen uitdelen... als zou ik daar een naam op mogen zetten, dan gaat dat die persoon worden. Misschien een heel bekend iemand, of misschien iemand die al heel lang niet meer uh, er is... die eigenlijk overleden is, maar waarvan u wel zegt... die persoon leeft toch min of meer in mijn voort. Wie verdient er een straatnaambordje? Bellen door via 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 day that i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 In 1959 was Amerika ges geschokt doordat er een vliegtuig neerstortte met erin uh, ja, toch al drie rock-roll muzikanten Buddy Holly, Richie Vellance en GP de Big Bopper Richardson. En uh, Don McLean schreef er in 1972 het nummer American Pie over. We praten vannacht over uh, personen die u geïnspireerd hebben en waarvan u zegt, nou die persoon die verdient eigenlijk wel een straatnaambordje. aan de telefoon heb ik uh, Klaas, goedenacht. Dag, Klaas. Nee, uh, je bedoelt Ben Lassess in Amsterdam? Uh, ja, ik, heb ik dan de naam Klaas opgeschreven? Hoe kom ik daar dan bij? Nee, nee, nee. La Excuses, La Ben. Ben is, is de naam. Meneer Lassess, goeienacht. Dag, goeiedag. Uh, ja, ik, uh, ik vind die minimaal een borstje staat naar een bordje verdiend, maar eigenlijk nog wel meer. Dat is pastoor Jan Berghout. En wie was pastoor Jan Berghout? Pastoor Jan Berghout was de priester in Volendam... die... Die daar pastoor was tijdens en na de brand. En die is onbaatzuchtig bezig geweest is daar om de families te ondersteunen van de overleden kinderen en de zieke kinderen. Maar ook de kinderen, dus continu bezocht heeft in de ziekenhuizen in Nederland. Want ze lagen overal verspreid. En in België. Hij is onbaatzuchtig bezig geweest. Ja, en dat, en dat, dat, dat, vind ik, dat vind ik grandioos. Terwijl hij eigenlijk weinig ondersteuning kreeg. En laat ik maar heel eerlijk zeggen, van zijn bischop. Die, die, ja, die, het eigenlijk, ja, die het niet kon waarderen. En of het uit een sociologie was dat die man erg gewaardeerd wordt, dat weet ik niet. Maar die heeft hem eerder meer tegengewerkt dan meegewerkt. Mm -hmm. En daarom vind ik dat die man absoluut minimaal een straat naar een bordje verdient. Ja. Want wat spreekt u er dan uh, zo in aan? Is dat dan dat die man een stukje naar zijn liefde heeft gegeven in een hele moeilijke situatie? Ja, dat, hij, dat die man heeft laten zien... Wat een herder is, een pastoor een herder. En die, die voor zijn kudde loopt en achter zijn kudde staat en zijn kudde ondersteunt. Dat, dat spreekt mij aan. Dat heeft die man ja werkelijk fantastisch gedaan. Dat hem, ja, en op het laatste heeft hem toch eigenlijk wel, het is, het is, het is eigenlijk veel te zwaar geweest ook voor hem. Omdat eigenlijk in, in, zoals hij bezig was in zijn eentje te doen. Mm -hmm. En dat ja, dat heeft ook wel een stukje van gezondheid en de knauw gegeven in zijn gezondheid. Daarom is hij op een gegeven moment heeft hij zich toch terug moeten trekken uit Volendam vandaan. Ja. Wat hem overigens heel erg speet hoor. Mm -hmm. en, uh, voor hoe... zijn gezondheid was het, uh, was het beter dat hij, dat hij zich terug trok. Ja. Want ik ben met hem in contact gekomen. Omdat ik, dat ik merkte en hoorde en, en op televisie zag en ook in de krant las. Hoe hij bezig was met die mensen. Dat heb ik hem eens opgebeld. Is hou je wel een beetje rekening met je eigen gezondheid. Dat je er niet aan onderdoor gaat waar je mee bezig bent. Want je bent dag en nacht in touw. Ja. En wa waarom wilde u hem die waarschuwing geven? Nou, omdat ik vond dat, dat, dat, dat, dat als hij er ook weer onder zou gaan, dat dan de, ook de steun ook verder weg was. Ja. En ook voor hemzelf natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dus, dus tweezijdig. En, en, voor, voor de, voor, en voor de mensen van Volendam. Maar ook voor, voor zijn eigen, voor, voor zijn eigen persoon. Ja. Dat is wel heel bijzonder dat u ook zelf dan contact met hem met hem zocht. Ja, ik vond dat, dat, dat, dat als weinig mensen op, op deze manier om denken, als, als een bischop ook in de steen, steek laat, ik denk, ja, dan moet iemand het doen. Mm -hmm. dat tegen te zeggen, er is, een, er is een goede vriendschap uit ontstaan. Aha. En, en hoe, hoe is de. Heeft u daar wel dan een gesprek over met de pastor over, over toen in de tijd wat er in Volendam is gebeurd? Bezoekt u soms nog, nog mensen die daarmee te maken hebben gehad? Sorry? Bezoekt de pastoor nog steeds mensen die toen met de brand te maken hebben gehad? Ja, af en toe nog wel. Maar hij vindt het ook verstandiger om, om, om afstand te nemen. Hè? Want er is natuurlijk weer, weer, weer een opvolger na hem benoemd. Pastoor daar in de, in de parochie. En uh, ja, dan moet hij hem ook niet voor de voeten gaan lopen. Maar mensen die nog wel contact met hem willen hebben... Die, die, die staat in vrij om natuurlijk contact met hem te hebben. Ja. Maar hij probeert zich juist zoveel mogelijk terug te trekken om die... Uh, ja, nogmaals, om de ander niet voor de voeten te lopen zijn dus ja. opvolger. Ja, en en u, u vertelt zojuist dat u het heel erg fijn vond dat deze man een soort als een, als een herder optrad. Is dat, is dat ook iets uh, waar, waarvan u in uw persoonlijk leven zegt van nou ik zou graag een soort van herder willen zijn voor andere mensen? Uh, ja, ik denk dat iedereen het toch wel een beetje op zijn eigen manier doet. Hè? En hoe is, het, het hoe is dat voor u? Ik ben bij mij in de buurt waar ik woon hier in Amsterdam. In de, in de omgeving. Op, op, op, op zeer, zeer, zeer kleine schaal. Ja. En kunt u daar wat meer over vertellen? Over wat, op wat voor schaal dat dan is? Nou, wat ik bijvoorbeeld doe... Ik, ik organiseer uh, om in, in een paar weken voor kerstmis... Dus meestal twee weken voor kerstmis... Hier op het, uh, op het plein hier in Amsterdam-Oost... pal voor de ingang van het Ons Lieve Gasthuis, Dan organiseer ik dat er een, een, een grote kerstboom komt. En daaromheen op de dag dat de lichtjes is aangaan... Dat is een, meestal op een vrijdag twee weken voor kerstmis dat dan de lichtjes officieel gestoken worden, dan, ja, dan organiseer ik daar een, een bijeenkomst en dan uh, staat er een, een, een tent en met een met warme en en, en en warme snert en warme kluwijn en dan heb ik er een draaiorgel bij en dan, het gaat erom dat dan de mensen met elkaar dan in contact komen en een beetje voorbereiding zo voor kerstmis en iedereen een beetje in een andere sfeer. Ja, wel een mooi idee. En Dat is een beetje wat ik, wat ik op mijn manier dan zo hier doe. Ja. En dat, laat ik, dat probeer ik allemaal sponsors voor te krijgen. In het verleden kon het ziekenhuis ook, dat heeft het ook gedaan hoor, heeft het altijd ook ondersteund. Maar ja, dat financieel, maar ja, hij, do, door de bezuinigingen van onze lieve minister, die hè, die, die, een fijn, daar hebben genoeg open gelezen in de krant, hoe ze daar met de zieken en de ziekenzorg en alles omgaat, hebben ze ontzaggelijk moeten bezuinigen, dus dat kon helaas niet meer. Maar er zijn er weer, heb ik toch weer anderen gevonden die toch ook alweer financieel willen ondersteunen. Ja, maar goed, in ieder geval in koude dagen zorgt u voor een beetje warmte met, met de kerstboom en de muziek. Dat, dat, en, is, dat is de bedoeling. En vooral ja. dat de mensen met elkaar in contact komen, daar mm -hmm. gaat het om, hè? Ja. Eh, want in de stad, dat weet je misschien zelf ook wel, dan lopen de mensen ja, vaak aan elkaar heen. Mm -hmm. En hier dan ongedwongen. Dan zeggen ze, hé, ja, ik zie je wel eens. En waarom oh, jij? Nou ja, en zo komen de gesprekken en zo leren de mensen elkaar een beetje kennen. Ja. Dus een beetje de oude manier van een beetje samenhoorigheid, probeer ik uh, hiermee een beetje te kweken weer. Ja. Mooi om te horen meneer Lasses. Een mooi, mooi verhaal ook. En uh, dank voor uw telefoontje. En uh, we begonnen dus met de vraag wie verdient er dus een straataanbodje? En dat is dus voor u pastoor Jan Berkhout. Die heeft uh, bijzondere uh, dingen gedaan en die verdient zeker een straataanbodje. Fijn, da Dank u wel daarvoor en een goedenacht. Ja, dag. En u kunt uh, meepraten, u kunt ook een persoon aandragen van... u zegt, die persoon die verdient een straataanbordje... die is belangrijk geweest in, in mijn leven. Of dat is een, een, een voorbeeld voor me. Een straataanbodje. wie verdient hem? 0800-1121. Dat is 0800-1121. Touch down in the cold black top, hold on for the sudden start, breathing the familiar shock of confusion and chaos. All those people going somewhere, why have I never cared? Step out on a busy street. See a girl in our eyes. Me does her best to smile at me. To hide what's underneath. And there's a man just too right. Black suit and a bright red tie. Too ashamed to tell his wife. He's out on work. He's buying time. All those people going somewhere. Why? Give me your eyes for just one second Give me your eyes so I can see Everything that I keep missing Give me your eyes of everything that I keep missing. Lord, give me your arms for the brokenhearted. Give me your heart and give me your eyes so I can see. Give, give me, me your eyes. eyes one give me your eyes. eyes so I can see everything that I keep missing. That I Oh, Brandon Heath, Give Me Your Eyes. En dit is de nacht, de akoestische versie van, van dit nummer. We praten vannacht over uh, personen die een straatnaambordje verdienen. Personen die iets belangrijks hebben gedaan voor de samenleving. En dat kan zijn iets heel bekends, maar het kan ook mensen zijn op de achtergrond... die lokaal uh, ja, bepaalde mooie dingen verricht hebben... en die daarom uh, volgens u een straatnaambordje verdienen. Naar de telefoon heb ik uh, Peter. Goeienacht. Goeienacht. Peter, jij wil graag uh, eigenlijk meerdere mensen wel een straatnaambordje geven... of eigenlijk een hele groep mensen stille helden om ons heen. Mensen die, uh, die opstaan uh, als er uh, geweld op straat gebruikt wordt en zich daar dan uh, belangeloos uh, als beschermer neerzetten. Mensen die helaas ook af en toe zoals pas gebleken slachtoffer zijn. Maar dat hoeft niet per se zo ver te gaan. Het zijn ook de stille helden die uh, in een keer voor de buurvrouw die is zijn uh, broodje gaat halen en weer iemand anders die op het rondje past. Gewoon iets meer de samenleving deel uit laten maken van de samenleving. Mm -hmm. en, en, en zie jij om je heen ook mensen die een stille ja. helper zijn? Jawel, jawel. Ik, uh, ik ken er een, dat is, uh, ja, dat is dan toevallig mijn moeder. Maar die staat ook altijd voor iedereen klaar. En uh, die wordt volgend jaar 70 en die is nog steeds uh, volop bezig iedereen te verzorgen in een gemeenschapshuis. En mensen weten niet uh, waar ze naartoe moeten als uh, zij dan niet zou zijn. Ja. En dat vind ik dan toch knap, want ja, ik ben niet zoveel thuis, maar ik krijg het dan wel via via te horen. ja, ja. En, en ben, dan, je, ben jij zelf ook een stille helper Peter? Ja, maar uh, ja, daar, daar zeg je nog nooit zoveel over. Ik, denk, ik zit veel in het buitenland en uh, met name in Griekenland En dan probeer ik er ook wel mensen te helpen. Ja, dus en en op, op wat voor manier is dat dan? Uh, mensen wegwijs te maken, uh, gewoon uh, te laten zien hoe, hoe het allemaal anders kan. Uh, vergeet niet dat, dat Griekenland, wat sommige dingen aangaat, nog in de jaren 50 leeft. En dat mensen ook niet uh, weten waar ze hulp kunnen krijgen. En is dat dan een hele praktische hulp van uh, hier om de hoek is het uh, ziekenhuis? Of, uh... Ja, bijvoorbeeld. Of uh, waar ze bij bepaalde instanties terecht kunnen. Uh, ik schrijf ook eens brieven voor uh, mensen die dan weer uh, mensen in het buitenland kennen en allemaal zoiets. En dan heb je toch weer bepaalde vriendschappen geholpen. Ja. En, en, en, ja, en nu we het toch over die borstjes hebben, dan is heel wat anders. En dat, ik vind het zo leuk dat die uh, meneer die bij u zit, die zegt dan net, ja, uh, Major Borshart is over de hele wereld bekend. Dat is ze. Maar er zijn genoeg andere mensen die waren over de hele wereld bekend. En tegenwoordig weten we niet meer wie ze zijn. En dat is eigenlijk mijn volgende idee. Als je dan een naam bij zo'n straat uh, plaatst. Uh, kijk, we weten allemaal wie Koningin Beterix is. Mm -hmm. Koningin van Nederlanden. Maar nou, nu heb je bijvoorbeeld hier Jan Perkhoort. Er uh, is trouwens ook eens een keer een documentaire over geweest. Over die man bij uh, NCLA, geloof ik. En ja, schrijf er dan bij dat die man zich toen in heeft gezet. voor de mensen in, uh, uh, in Volendam. En, en ja, zo zijn er heel veel van, van die mensen, ook Major Bossart, uh, nu weten we het, maar over vijftig uh, jaar, over zeventig jaar, dan, dan denken ze allemaal dat het een uh, uh, leger, dus echt leger, ja. Major was. Dus in dit geval voor Major, Bo Major Bossart dan, die heeft dus een brug, is naar haar vernoemd, daar zouden dus ze eigenlijk uh, bij moeten staan, daaronder ook nog een korte van samenvatting. Ja, dus of een, een hele korte, korte liturgie over ja. uh, de persoon, uh, die, die ja, wat, ze, wat ze gedaan hebben. Ja. Maar nu weet ik wel, um, uh, in, in verschillende straten die ik wel eens tegenkom, daar staan ook dat zijn ook mensen waarvan ik denk, oh ik heb nog nooit van gehoord, maar daaronder staat heel kort, staat een heel klein uh, ja. lijntje met van uh, of dat een schrijver is geweest. Of een, ja, ja, nou, ja. Noem maar ja dan, dan nog. Dan, dan staat dat schrijver van 1791 tot 1845, ik noem maar iets. En dan weet je nog niet wat hij geschreven. Dat is laat. kijk, we hebben een samenleving die bestaat uit, uit vele culturen. En er is helemaal niks mis mee. Ja, maar. Er wordt heel vaak geschimpt op uh, onze buitenlandse gasten van... ja, ze weten niet uh, hoe de cultuur bij ons eruit ziet. Nou, zet dan eens een keer... Uh, Even iets zo, een op, regeltje extra. Ja, een regeltje extra. En, en dat kan toch ook in, in, met een ander bord. Het hoeft niet direct onder die naam te staan. Maar bijvoorbeeld in Duitsland heb je dat heel veel. In, in Berlijn, in München en, en zelfs in Griekenland en Italië. Ze zetten zo'n wit bordje eronder. En daar staat dan in tien regels beschreven waar die man of die vrouw... Of die groep onbekend is. Ja. Stel, je stelt net voor van: ik vind het belangrijk dat stille helpers, stille helden ja. die iets doen voor andere mensen, die eigenlijk niet altijd op de voorgrond zijn. Stel dat daar echt zo'n bordje van zou moeten komen. Waar, wat zou nou de plek zijn waar je zo'n bordje zou kunnen neerzetten? Nou, die, die zou ik dus uh, niet ver wegzetten van een. Uh, ja, ik denk van, van, van zo'n brug waar uh, Marjol Bosnacht, uh, die, uh, die de naam van Marjol Bosnacht krijgt. En dan, ik zou het gewoon ergens daar in de buurt plaatsen. Zodat iedereen in zichzelf kan realiseren de onderschrift. stille helpers zijn we eigenlijk allemaal. We moeten het er alleen maar willen. Ja. Mooi Peter. Uh, ik wil je ja. bedanken voor je telefoontje. Oké, okay, graag gedaan. En een hele goede nacht nog. Jo, ja, mooi. En ik ga naar Meri. Goedenacht. Goedenacht. Eh... Um... Ja, uh, het straatnambordje wat ik uh, graag zou willen plaatsen. en dan het liefst op een heel mooi groot plein. waar heel veel straten naartoe komen als een soort verbinding. Dus een soort van dam in Amsterdam? Uh, bijvoorbeeld. <laughs> uh, uh, ja, en je zou meteen zeggen van. als ik de naam noem, dat is weer typisch een EO-luisteraar. Nou. Ik ben niet met religie opgevoed. Totaal niet. Uh, maar ik ben wel... heel erg me aan het verdiepen... in het uh, Thomas Evangelie. En er staan zulke mooie uitspraken... van Jezus in. En daar eigenlijk zou ik willen... dat er een heel mooi plein... zijn naam krijgt. Ja. Want als er iemand liefde heeft... uitgestraald en heeft... Uh, willen doorgeven... aan mensen, dan is hij het wel geweest. Uh, en... Ja, wat mij inspireerde, dat zijn twee uitspraken van hem. Mag ik die voorlezen? Ja, en die komen dus uit. Even voor duidelijkheid, die komen dus uit de Thomas-Evangelie. Die, uit je, Thomas die Evangelie. je nu gaat voorlezen. Ja. Mm -hmm. Jezus zei: als zij die u trachten mee te slepen tot u zeggen, zie, het koninkrijk is boven de aarde, dan zullen de vogels u voor zijn. Als ze tot u zeggen, het is onder de aarde, dan zullen de vissen in deze in de zee u voorgaan. Maar het koninkrijk is binnen in u. En het is in uw zin. Die zichzelf kennen, zullen het vinden. Die zichzelf kennen, zullen weten dat zij zonen zijn van de levende vader. Nou ja, dat gaat er nog even verder. Ja, en, en, en, en, en, en wat zegt. Een, is er nog een andere. Ja, maar, maar, maar voor, leren... voordat je verder gaat, Miri, wat zegt deze tekst dan uh, voor, voor jou? Wat, wat, wat spreekt hieruit voor jou? Wat, wat vind je hier, uh, hier mooi aan? Nou, dat je de liefde en de wijsheid in jezelf moet kennen, moet, moet vinden. Uh, niet voor niks staat ook boven het uh, orakel van Delphi. Ken u Dat is de grootste wijsheid. Want alle liefde en alles wat er maar voor jou van belang is, dat zit binnenin je. Dus als je contact kunt maken met je hart, met je liefde... En dat is denk ik wat Jezus ons voorleefde. Maak contact met je innerlijk, met je liefde, want je weet waar je vandaan komt. Ja, en, en, en er zullen heel veel mensen zeggen... ja, dat, dat, dat, dat klinkt heel mooi, Mary, wat je nu vertelt... maar wat betekent dat dan uh, voor, voor jou in de praktijk? En, en, dat je iedereen uh, respecteert zoals die is... Want ieder mens heeft een stukje bij te dragen aan het uh, compleet van het leven. Dus uh, we, we plakken zo gauw etiketten op mensen. Oh, dat is een autist en die is dyslectisch en die is dement en die is dit. Je kan natuurlijk ook in verwondering zeggen... Goh, oh, sta jij zo in het leven en doe jij zo? Ja, een stukje De openheid naar elkaar toe, ja. En dan met liefde naar elkaar kijken en elkaar laten zijn wie je bent. Mm -hmm. En moet je zien wat de mooie dingen daaruit voortkomen. En, uh, ja, en mensen zitten zo vaak zo vast in stramine, in regels. En daar zei Jezus ook zoiets moois over. Zijn leerlingen vroegen hem en zeiden tot hem... Wilt u dat wij vasten? En hoe moeten wij bidden? Moeten we aalmoezen geven? En van welk voedsel moeten we ons onthouden? Jezus zei, vertel geen leugens en doe niet wat je haat. Want alles zal aan het daglicht treden. Niets is verborgen dat niet openbaar zal worden. En niets zal bedekt blijven zonder ontsluierd te worden. En ja, wat hij daarmee wil zeggen is... Ja, ga niet hypocriet allerlei dingen doen die dan zogenaamd voorgeschreven zijn. Maar doe wat je werkelijk integer en oprecht in je hart voelt. En... Ja, wat, wat zijn wij? Onze essentie is licht en liefde. Op het moment dat je daarmee echt in contact kunt zijn... natuurlijk ga ik ook best vaak de mist in... en dat mm -hmm. ik bezig ben op bepaalde mensen. Maar ja. als ik dan daarna weer tot mezelf kom... dan denk ik, ah ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Ja, en als je dan zo'n zo, zo, zo passage leest... dan kan je weer helemaal tot jezelf komen... en rustig worden en geïnspireerd raken. Ja, en... en, en ja ik, ah, ja, de essentie is liefde. En dat klinkt misschien erg uh, hoogdravend. Maar het is zo bazaal. En nou ja, dat zou ik mooi vinden als er uh, een uh, mooi klein kwam met de naam Jezus van Nazareth. Ja, daar ben, daar ben ik dan wel heel erg benieuwd. Je, je vertelt net, Mary, dat je heel weinig hebt eigenlijk met geloof. Maar dat je toch op een gegeven moment uh, bent gaan lezen. Waarom heb je dan bijvoorbeeld gekozen voor uh, het, het boek Thomas, wat je net opnoemde? Hoe, ja, hoe is dat gekomen? Het is bij toeval gekomen. Ik, uh, uh, ik werd dus opgevoed zonder uh, religie. En uh, we gingen verhuizen en kwamen te wonen. Ik heb het ooit wel eens verteld. Uh, tegenover een gezin, he, uh, nou, mooi gereformeerd, vier kinderen. En dan mocht ik daar komen eten. Nou, dat was feest, want ik heb één broer. En dat waren, dat, ja, dat was net verjaardag. En ging die vader voorlezen uit wat ik achteraf begreep, de Bijbel. Dus hij zei, doe jullie allemaal even je oogjes dicht. Ik keek met grote ogen rond. Toen kreeg ik traan in mijn ogen. Ik was zeven jaar. En toen dacht ik, oh, daarom moeten ze hun ogen dicht doen. <lacht> uh, vanaf dat ik twaalf was, ben ik zelf gaan bidden... Ik geloof dus wel. Uh, maar ik ben niet... van het instituutkerk. Nee. En uh, ja, ik lees graag. En in de bibliotheek kwam ik... een boek tegen zenmeester Jezus. Dat vond ik zo'n... intrigerende titel. En ik had al eens eerder... Thomas' evangelie uit de bibliotheek... maar ik snapte er niks van al die... alleen maar zinnen, uitspraken. Ik, ik kon het niet duiden. En dit boek... Daarin wordt het steeds, elke uitspraak wordt geduid, een beetje uitgelegd en zo. En denk ik, ja, ja, ik vind het uh, mooi wat, wat Jezus uh, heeft willen uitdragen. Uh, en, en daarom uh, zeggen jullie dus eigenlijk van, hè, er moet een straatnaambordje komen met, met de naam uh, ja, Jezus van Nazareth. Hè? Dat is eigenlijk, ja. eigenlijk wat jij heel belangrijk vindt. Nu heb ja. ik uh, net eventjes uh, snel op internet uh, gekeken. En er is een Jezusstraat in Antwerpen. Oh. Er is een, winke, hey. er is een winkelstraat in Antwerpen, dat is de Jezusstraat. Dat het dan net een winkelstraat is. Maar goed, ach, dat is ook mooi. Maar is dat dan niet goed, een winkelstraat? Nou ja, dat is weer zo uh, op de materie gericht en commercieel en zo. Maar goed... Nou, dat uh, weet ik niet, er komen wel heel veel mensen, Mary. Ja, precies. En het is dan mooi dat mensen even aan hem herinnerd worden. Want uiteindelijk ging hij ook overal naartoe... En sprak hij ook met uh, horen en met, uh, nou ja, gewoon alle mensen die, uh, ja, die op deze aarde rondlopen. Hij maakte geen onderscheid. En ook hij zei van, uh, hij die zonder zonde is, Werpen de eerste steen. Dus ja, nou, het is wel mooi eigenlijk. Ja, dat huis, dat wel... hij zo midden in de, in de, ja, in de maatschappij uh, een plekje krijgt. Precies, ik, ik zeg het is een bezoekje waard. Misschien. Ja, ga ik vast doen. Ja. Ik wil je bedanken voor je telefoontje, Mary, en uh, voor je mooie verhaal. Okay, en ik wens, je dag, nog een, ik wens je nog een hele goede nacht. Jou ja, ook. Dag. Dankjewel. Wie verdient er een, een straataanbodje? Welke persoon inspireert u? Welke persoon is belangrijk voor u? Wie bewondert u? 0800 1121. Dat is 0800 1121.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 Jack Johnson in Dit is een Nacht met Talk of the Town. Aan de telefoon heb ik uh, Jan. nacht. Dag Jan. Hallo. Goeienacht. Uh, Jan, jij uh, zit op dit moment, ik denk onderweg, in een auto of vrachtwagen? Nee, ik zit in een vrachtwagen. Ja. Je bent op zich redelijk te verstaan, met wat omgevingsgeluid. Maar Jij belde ook om uh, iemand een, waarvan jij zegt... nou, die persoon moet een straat aan krijgen. En die persoon heeft hem ook gekregen. Ja, inderdaad. En wie is dat geweest? Uh, dat is een uh, leraar geweest uh, op school van een, uh, van een stiefdochter van me. Een leraar op school van een stiefdochter van jou? Oh, ja. Ik, uh, ja. Ik zal het even uitleggen. En tweeënhalf jaar geleden kregen wij te horen dat een, een, een meester op de lagere school van mijn stiefdochter die, uh, een Zo. En uh, die is heel snel daarna overleden. Hè? Maar dat was nog wel een markant figuur. Dat was, uh, was een soort van vaderfiguur voor alle kinderen. Want hij was al een beetje op leeftijd. En uh, uiteindelijk is die, uh, die meester overleden. En uh, ja, dat heeft ons zo aangegrepen. En uh, aan mij bijzonder, want ja, het, is, het is toch uh, iets wat je overdoet, zou ik maar zeggen. In de, de vorm van een stiefdochter dan, die dan met jaren naar school gaat. En uh, ik heb uh, met mijn vrouw samen het initiatief genomen om een uh, straatnaambordje te laten maken. Bij een, uh, een bedrijf die dat doet. En wij hebben dat aangeboden aan de school en dat is later, is dat, uh, op een officiële moment is dat onthuld en uh, toen hebben ze het schoolplein naar hem vernoemd. Ja, en, en hoe jong was deze persoon? Op welke leeftijd is deze persoon overleden? Ja, dat weet ik niet precies, maar ik denk dat hij achter in de 50 en al wel tegen de 60 aan liep. Ja. En, en, en je hebt waarschijnlijk bepaalde verhalen van deze leraar gehoord die jou heeft, heeft, heeft doen aanzetten om toch dat bordje te plaatsen. Wel, ja. Welke verhalen heb jij via je stiefdochter gehoord waarvan je dacht, oh wat een bijzondere man? Nou, ik moet je zeggen, van, uh, mijn stiefdochter kwam altijd met verhalen van die leraar thuis. Want dan had hij weer een leuke tekening op het bord gemaakt. Of dan had hij weer iets gemaakt uh, wat, wat in de gang opgehangen kon worden. Het was, het was, echt, ja, het was echt een soort vaderfiguur voor haar ook. En, uh, ja, dat was twee handen op één buik. En, en ja, dat heeft haar ook natuurlijk heel erg aangegrepen. En het was niks als meneer Henry, meneer Henry, meneer Henry. En toen hebben de kinderen in de klas, die hebben een soort van ja, een gedenkplaatje voor hem gemaakt met tekeningen en foto's en weet ik dan wat. Ja, en dat heeft mij persoonlijk natuurlijk ook aangegrepen, want ik mocht als stiefvader, als zal ik maar zeggen, mocht ik mee naar ouderavonden. Dus ik heb die, die, die meneer ook zelf meegemaakt. En dat was voor een, ja, een innemend figuur. Dat, die pakt die en pak die, die, die ja, dat was, dat kun je eigenlijk niet uitleggen. En uh, ja, om dan iets terug te doen en om dan de school uh, iets, iets, iets te geven, van wat een soort van blijvende herinnering is, ook voor de komende generaties, hebben we ja, bord gemaakt en dan met de datum overlijden de rol gezet in het klein. En uh, ja, dit, dit, dit, elke keer als je schoolplein opkomt, dan, dan zie je dat bord en dan, ja, dan denk je aan hem. En dat, ja, dat doet je toch wel goed. Ja, en, en was dat dan ook echt zo'n leraar waarvan je zegt, ja, dat is echt zo'n zo mooi zo'n vaderfiguur, een warm iemand, hartelijk, echt zo'n leraar waarvan je zegt, oh, dan ja. zou ik mijn kind heel graag naar school willen doen. En... Ja. Ja. Ja. ja, dat was de favoriet van iedereen. En als je bij hem in de klas zat, volgens mij, dan ging hij graag naar school, dan was je er graag. Hij, ja, hij was vroeger een kunstenaar geweest, hij was ook, ook kunstenaar met beelden en met beeldvorming en weet ik al wat. Hij heeft het logo van de school heeft hij ontworpen, dat hebben ze naar de hand op een vlag uh, gezet. En dat logo is ook in beeld door hem gemaakt. Uh, dat staat ook in de school en ja, het was gewoon een heel markant figuur. En, dus, uh, ja, en, en, ja, dat, ik had toegevoegd, want dat, dat moet gewoon blijvend zijn. En Er moet iets, iets komen om die man gewoon, uh, ja, gewoon blijvend op die school. Maar hij, hij hoorde bij die school en die school die hoorde bij hem. En, ja, ik, ik kan in een rally blijven vallen, maar het ik, ik, ja, heeft mij ook gewoon persoonlijk heel erg aangegrepen. En uh, ja, dit heeft ons allemaal uh, heel goed gedaan. En ja. uh, dat, dat onthullen, dat was natuurlijk een heel bijzonder moment. Want, want wij hoe werden ging dat? Op, sorry? Hoe ging dat, de onthulling? Ja, wij, wij werden op een gegeven moment, mijn vrouw en ik, werden op school uh, uitgenodigd, smiddag. En we wisten eigenlijk niet meer wat er, wat er aan de hand was. Want we hadden aan heel dat bordje niet meer gedacht. En uiteindelijk uh, stond heel de school die stond op dat plein. En dat bordje, daar hadden ze een doek om gehangen. En uh, mijn twee stiefdochters, dus de dochter van mijn vrouw, die, die zaten allebei nog op de lagere school. Die ene is inmiddels op de middelbare school. En uh, die mochten allebei aan een touw trekken. En uh, er werd van tevoren dus een verhaal verteld over uh, meneer Henry en over het, het overlijden dan. En dat het allemaal aangegeven was. En toen werden wij dus met naam genoemd van, uh, ja, dat papa en mama van Michelle en Lisanne, die hadden dus uh, een bordje gemaakt. En dat wouden ze dus nou op een speciale manier onthullen. En uh, ja, niemand wist er nog van. dat de conciërge stiekem opgehangen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel prachtig. Dan, dan heb je kippenvel over heel je lijf als, dat, als je dat meemaakt. Ja, dat was echt een, echt een verrassing ook. Ja, ja. En, en, en hoe ging dat bij de schoolleiding? Was dat, waren die er snel over eens van ja, dit, dit, moet, dit is een heel goed idee, Jan, waar je mee komt, dit gaan we doen. Ja, nou, het, ik moet je vertellen, toen wij dat bordje op gingen halen, was het een, een super hete dag. Het was echt zo verschrikkelijk heet. Het was ook een heel mooi weer, stralende zon. En we hebben dat ingepakt in cadeaupapier. We hebben dat uh, afgegeven aan de directrice. Nou, ja, die kreeg natuurlijk meteen tranen in de ogen. En dan was meteen van. Oh, en wij hadden voorgesteld van. Willen jullie dat op schoolplein hangen? En willen jullie dan ook het schoolplein die naam geven? Ja, daar hoeven ze geen twee tellen over na te denken. Dat was meteen, dat was meteen geregeld. Dus, uh, ja, dat was heel, heel super, heel apart. Ja, want je had, je had het bordje al gekocht en toen kwam je ermee naar school. En toen ja. heb je eigenlijk een soort van overvallen ja. van dit is mijn ja. idee. Ja. ja, ja. De overleden uh, leraar Henry dus, die heeft inderdaad een, ja. een, een, een bordje gekregen. Was dus een Ja, een, een, gekregen, ja. Ja, een bijzonder persoon, een markant figuur. Uh, ja. ja, Jan, ik wil je bedanken voor je... Ja, voor je telefoontje. Ja, en ik wens je goede nacht. Ik jou niks minder. We gaan volgend uur zeker verder praten over, over dit onderwerp. En uh, u kunt uh, zeker uw uh, personen uh, ja, indienen. U kunt bellen naar 0800 1121 om ja, door te geven welke persoon volgens u een straatnaambordje verdient. Wie is het waarvan u zegt uh, die persoon heeft mij geïnspireerd of is belangrijk geweest voor mijn omgeving of voor een bedrijf of uh, ja, voor de hele maatschappij of voor het land of voor de wereld. En ja, misschien heeft u zoiets van: nou die persoon die moet echt een, uh, een bordje krijgen. 0800 1121. De nacht.